Israël heeft vannacht in het zuiden van Libanon aanvallen uitgevoerd op Hezbollah. Daarbij zouden tientallen doelen zijn geraakt, waaronder raketinstallaties. Israël zegt dat Hezbollah een raketaanval zou willen plegen op het land. Dat gebeurde later ook. Hezbollah zegt dat het Israël heeft aangevallen met meer dan 300 raketten. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Wat was het doel van Hezbollah? Onduidelijk is wat ze wilden. Want Israël zegt dat ze met hun preventieve aanval raketten hebben uitgeschakeld die op Tel Aviv gericht waren. Nou, in Tel Aviv is het luchtalarm niet afgegaan en begint de ochtendspits, de zondag is wat de maandag in Nederland is, begint die ochtendspits langzaam op gang te komen. De winkels zijn gewoon open, het openbaar vervoer rijdt en bij mij voor de deur wordt het vuilnis op dit moment opgehaald. Hezbollah zegt dat de raketaanvallen een vergelding zijn voor het doden van een hoge Hezbollah-commandant vorige maand. Bij een schietpartij vannacht in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde om iets na half drie, schrijft Omroep West. Waaronder geschoten is en hoe het met het slachtoffer gaat weten we niet. Er is ook nog niemand opgepakt. Om de heftige bosbranden in Brazilië de kop in te drukken is een crisisteam opgericht. En dat team moet in meer dan 30 steden aan de bak. Bij de branden zijn al zeker twee mensen omgekomen. Ook ontregelt de rook het verkeer op tientallen snelwegen in het land. Het zuiden van Brazilië kampt al maanden met extreme droogte en hitte. En in de eredivisie had PSV gisteravond geen enkele moeite met Almere City. De regerende landskampioen won met 7-1. En dat had nog een veel groter verschil kunnen zijn, zegt Joey Veerman. Het ging heel makkelijk vanavond. En, uh, ja. Aan de ene kant is, is het lekker natuurlijk dat je weer zoveel scoort. Want er nog veel meer kunnen scoren denk ik. Aan de andere kant mis je denk ik wel een stukje uitdaging. Maar goed, tegen deze tegenstanders word je kampioen. Dankzij twee doelpunten in de blessuretijd won FC Utrecht met 2-1 van NAC. Ook in Nijmegen werd gevoetbald. NEC won van Pexwolle met 1-0. Het weer dan zonnig en droog, maar wel wat koeler dan de afgelopen tijd. Het wordt vandaag zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I've E chego ao país. Não muda de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 Me chamar e me pedir e me rogar. E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir melhor nem me pedir. Eu não vou ir não quero ir. E também podem me brigar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor nos parecer. Podem espalhar, que eu estou cansada de viver. En dat is een fijne para voor me Ik ben ik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 A vida é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, nó da madeira, cainga candeia, é o Matista Pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Deiradeira é uma ave no céu, uma ave no chão. Um regato, uma fonte, um pedaço de pão é o fundo. As águas de meer fechando o verão, we niet meer samen? Zijn we niet meer samen? É we niet meer samen? Zijn we niet meer samen? Zijn we niet meer samen? Zijn we niet meer samen? a we niet meer samen? Zijn noite, é a morte, é o niet é o anzol we niet meer samen? Zijn Do campo, nota madeira, caringa, candeira, matita, pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, queiro, não queira. É o vento fedendo, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conveyance. São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração Uma cobra, um pau, é João, é José Um espinho na mão, um corte no pé São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração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 Thank mm -hmm. you. Ik had het er net al even over en ik had het net ook al even over Desafinado, een nummer geschreven door Joao Gilberto. En dat nummer heb ik nu klaarstaan, maar dan in een uitvoering van Stenghets en Charlie Bird. En na Desafinado ga ik een nummer draaien van Antonio Carlos Gobim en dat heet Quim. Stenghets, Charlie Bird met Desafinado en daarna Antonio Carlos Gobim met Borseguim. De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 É, uma ponte. é um sabo, é um mar. É um belo horizonte. É uma febre testa. São as águas de março, fechando o verão. É uma promessa de vida no teu coração. Pedra, vinho, teste, foco. Promessa de vida no teu coração. Patabar, faz vaziza, zisa, faz ananinha, anda, bebê,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 Lucas van Meerwijk op drums en percussie. En Jean-Luc van Eerdenburg ook op percussie. Seora van Nueva Mantega.